Hey, nou inmiddels ben ik weer lekker thuis. Ik heb twee heerlijke dagen gehad. Nou ja, twee. Eigenlijk was het gewoon anderhalve dag, want gisteren waren we eigenlijk al de halve dag kwijt. Uh, ik was gisteren natuurlijk pas om tien uur klaar en daarna zijn we eigenlijk direct vertrokken naar Londen. En uh, ik heb lekker in de auto liggen slapen. Ik heb de hele heenweg heb ik gewoon eigenlijk niet bewust meegemaakt. Ik werd pas wakker toen we nou, ik denk een kilometer of tien buiten Londen waren. En. Uh, ja, nou goed, het was gewoon fantastisch. Het was een heerlijk weekend. We, hebben een, we hadden een fantastisch hotel. En uh, ja, we hebben gewoon leuke dingen gedaan. We hebben gisteravond hebben we nog eventjes lekker gedineerd in het hotel. Dat was heerlijk dat ze het allemaal bij de prijs inbegrepen. Nou, dat mag ook al voor die prijs. En toen zijn we, daarna zijn we nog naar uh, de Warner Brothers Studios geweest voor de Harry Potter Tour. Nou, dat was gewoon echt super om te zien. Want Harry Potter, daar blijf ik gewoon leuke films vinden. Ik bedoel, ook al ben ik wel volwassen, maar ik vind ze gewoon geweldig. En als je dan ziet hoe alles daar gemaakt is en hoe het eruit ziet en ja, hartstikke leuk. Uh, ja, het was ook allemaal best prijzig moet ik zeggen. Londen is niet goedkoop, we gingen gisteravond naar huis en we zijn nog eventjes wat wezen drinken en nou, dat kostte behoorlijk wat. Maakt niet uit, mag de pret niet drukken, het was gewoon hartstikke leuk. was het was een fantastisch hotel, er zat een zwembad in. Uh, je kon gemasseerd worden, je, nou, je kon het zo gek niet bedenken. Het ontbijt vanochtend was echt nou, fantastisch. Als je zag wat er allemaal stond, de typische Engelse dingen ook, waar ik wel heel erg aan moet wennen. Maar er was ook gewoon brood en noem maar op. Dus, nou, we konden kiezen wat we wilden. We waren vanochtend om 8 uh, uur opgestaan. We gingen rond 9 uh, uur, half 10 hingen we het centrum in. En uh, ja, het was gelijk al druk. Maar de kerstsfeer en alles, het, nou, het was gewoon super geweldig om allemaal mee te maken, om te zien. En uh, we zijn begonnen vanochtend bij de Starbucks. We hebben gewoon eerst even een lekkere pot koffie haald. zeg maar. Een grote, grote bak namen we mee voor onderweg. Nou, dat was lekker. Of lekker wakker worden. Het was ook helemaal niet koud, dat was lekker. En uh, we zijn daar gewoon lekker gaan shoppen. We hebben voor de kinderen van alles gekocht voor de kerst en uh, ja goed, we hebben zelf wat dingetjes gekocht natuurlijk voor ons eigen. En we hebben er gewoon een hele leuke dag van gemaakt verder. We zijn nog in de Londen geweest. Ik heb inmiddels een filmpje op mijn Facebook gezet. Dus vrienden van me die uh, kunnen dat allemaal bekijken. Uh, ja, op tijd naar huis. Ik ben net thuis. Het is uh, half negen inmiddels. Dus we moesten op tijd naar huis vertrekken. Want morgen moeten we allebei weer werken. Ik heb morgen ook weer ochtenddienst. Ik begin om zes uur morgenochtend. Dus het is sowieso alweer even haast allemaal. De spullen die ik nu allemaal bij me heb, die pak ik mooi allemaal uit. Ik heb dat vandaag allemaal geen zin meer in. Ik ga straks lekker mijn brood smeren. Ik ga dan even lekker douchen. Nou, om is inmiddels ook alweer naar huis. En uh, ja, mijn eigen voorbereiden op de volgende ochtend. En dan is het weer een druk programma. We gaan uh, morgen zoals ik zeg, heb ik ochtenddienst twee dagen. Van zes tot zes. En daarna ga ik weer uh, twee dagen de nacht in. Van... Uh, deze keer ook van 6 tot 6. Dus ik begin 6 uur s avonds en ik ben de volgende ochtend om 6 uur klaar. En dan ben ik, even kijken, zondag en maandag ben ik weer vrij. Dus dat is op zich wel lekker. Uh, ik hoorde ook dat mijn dochter eerder komt, toch. En het komt qua rooster komt het ook wel goed uit. Gelukkig komt mijn oudste dochter de 16e al. Dus dat is hartstikke leuk. Dat weekend ben ik toevallig ook vrij. Dus we kunnen dat weekend gewoon sowieso leuke dingen doen. De rest van de week moet ik wel weer werken. Maar ja. Mijn oudste dochter is 18, die vermaakt rijden wel. Dus papa legt al geld klaar en uh, dochter die gaan wel leuke dingen doen, die gaat de stad wel in. Dus uh, ja, de kerst uh, staat weer bijna voor de deur. Dus ja, en ik heb een zwarte kerstboom. Ik heb uh, heel veel spulletjes uit Londen meegenomen. Want wat je daar allemaal niet kan kopen qua kerst, dat is echt ongelooflijk. Dat is gewoon bijna één grote kerstfabriek. Dat is gewoon zo leuk om naartoe te gaan. Mensen die er niet geweest zijn, ze zeggen, ja, ik raad het jullie echt aan. Want het is, als je van kerst houdt, dan moet je gewoon naar Londen. Want dat is ja, het kerstwalhalla, zou ik bijna zeggen. Ik heb wel kerstmarkt in Duitsland meegemaakt. Dat is ook allemaal leuk. Maar om gewoon een hele stad in kerstsfeer te zien. Dat is, dat, nou. Ik ben er jaren geleden ooit eens geweest. Nou, daar praat ik echt over twintig jaar geleden. Want toen had ik familie wonen in Londen. En toen maakte ik al de kerst van dichtbij mee, we blijven eten en dan blijven slapen. En als je dan ziet wat die mensen allemaal doen met de kerst, met de beruchte Christmas crackers en zo. Ja, Het is gewoon twee dagen lang feest. Eten, gezellig. Uh, nou, dat stralen die mensen ook allemaal wel uit. Overal waar we waren, dat was gewoon kerst. Zelfs in het hotel stonden kerstbomen. Nou, ik, ik heb ze niet eens geteld, veel. En uh, de typische Engelse dingen, net als dat Beertje Paddington en zo, allemaal in kerstsfeer en uh, door het hele hotel heen. Echt gewoon de typische Engelse dingen, dat is gewoon echt wel heel erg leuk. Ik heb het prima naar mijn zin gehad. Uh, we hebben het prima naar ons zin gehad, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, Naomi en ik zijn toch dit weekend wel weer wat dichter naar elkaar toegekomen. Ook dat. Uh, we hebben gewoon twee leuke dagen gehad. We hebben lekker veel samen gekletst. We hebben heel veel gelachen samen. We hebben gewoon samen leuke, uh, leuke dingen ondernomen. Het was supergezellig. En het klikt gewoon goed. En uh, voor haar is het al een hele relatie. Voor mij is dat nog niet zo. Maar ja, laten we zeggen, we gaan de goede kant op. Uh, het, ja, wat ik al in mijn vorige... Uh, vorige opname zei het is gewoon een totaal andere vrouw en dat, dat, dat ja ben ik eigenlijk niet gewend. Ik zou bijna zeggen het is een keer normaal, dat klinkt wel heel heftig eigenlijk, het is bijna normaal. Ik zou bijna zeggen dat de rest niet normaal is geweest, maar ja, weet je, ik, ik, ik klaag nooit over anderen en ik, doe dat, ik ga dat nu ook niet doen en uh, ik heb altijd goede dingen meegemaakt, ook minder leuke dingen meegemaakt en dat, dat hoort er allemaal wel een beetje bij, alleen het verschil is gewoon dat ik voel alsof het nu gewoon van twee kanten komt. En dat heb ik nog niet veel meegemaakt. Ik voel mijn gevoel was het toch meestal van één kant en de andere kant vond het allemaal wel leuk en deed best. Maar op een of andere manier had ik nog het gevoel dat er elke keer iets miste. En dat gevoel heb ik nu niet. Ik heb nu gewoon het gevoel dat het echt van twee kanten komt. En dat, is, nou, dat geeft mij wel een lekker gevoel. En dat geeft mij ook een positief gevoel. En wat dat betreft, uh, ja, nou goed, we zien gewoon wel waar het schip strandt. Inmiddels, uh, ja, er zijn heel veel dingen aan mijn hoofd en uh, ik heb het gewoon ontzettend druk met werk ook. Dus ik moet er sowieso uh, dit allemaal zien in te passen. En uh, nou, we zien wel of dat gaat lukken of dat het niet gaat lukken. Ik bedoel, ik heb geen haast. Ik vind het prima zo. Uh, ja, weet je, ik red het ook prima. Alleen, ik, uh, het is voor mij geen must. Het moet een extra zijn. Ik vind, een, Als je een relatie hebt, moet een partner een aanvulling zijn op je leven. En uh, als dat het niet is, dan ja. Wat is dan eigenlijk het nut? Vraag ik mezelf af. Maar op dit moment uh, is zij een behoorlijke aanvulling. En dat vind ik toch wel uh, zeer positief allemaal. Dus wat dat betreft ja, gaat het de goede kant op. Maar nogmaals, we zullen het allemaal zien. Nou, de normale week gaat dus weer beginnen. Ik kwam thuis gelijk mijn maatje Erik alweer aan de telefoon. En uh, supergezellig, weer een uur aan de telefoon hangen bijna. Ik was net thuis. Maar uh, ja, leuk. Nou, die komt morgen of overmorgen ook even langs. Dat is ook een van de vrienden met wie ik de podcast ga maken. Dus dat uh, ja, kunnen we gelijk even bespreken hoe we dat gaan doen. Dus het gaat er ook allemaal aankomen. En ja, op dit moment uh, heb ik gewoon een, een, een rijk en gevuld leven. Laat ik het daar maar op houden. Ik kom niks tekort. Ik bedoel, uh, ik heb mijn werk, ik heb mijn vrienden. Ik heb een uh, haakjes leuke vriendin op de zijlijn. Mijn kinderen komen hier straks uh, ja alles loopt gewoon lekker en ik, uh, ik heb niks te klagen en ik denk dat uh, dat ik uh, deze maand december gewoon erg positief door ga komen en dat 2018 toch eindelijk wel eens een keer een heel goed jaar gaat worden nu en uh, ik denk ook dat ik dat wel verdien naar alles wat ik heb meegemaakt ik weet dat er heel veel mensen misschien andere verhalen ophangen dat maakt me voor de rest niet uit ik bedoel ik kan zeggen dat ik altijd mijn best heb gedaan ook in mijn vorige relatie heb ik denk ik mezelf constant weggecijferd om het uh, mijn partner ex-partner inmiddels naar haar zin te maken en uh, om haar overal in bij te springen ook qua oppassen van haar zoon en uh, ik kwam zelf tijd tekort ik was soms dagen niet thuis en uh, ja nou voor mij niet heb ik gewoon er alles aan gedaan en uh, goed eh, als ik nou uh, alles hoor en zie wat er tegen me gezegd wordt en weet ik veel. Nee, die, ja, waar gaat het in godsnaam over? Wees blij dat ik het in die tijd allemaal voor je gedaan heb. Uh, maar ja goed, inmiddels heb een niks, die alles alweer opvangt. Dus ik vind het allemaal prima zo. Uh, jo, wees er lekker gelukkig mee. Um, ja, nou goed, een leuke maand. December dus. Mijn dochter komt dus eerder en uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Morgen is weer een drukke werkweek. Ik hoef gelukkig morgen niet helemaal op de fiets, want ik kan met een collega meerijden. Dus het is allemaal weer, uh, ja het gaat allemaal lekker. Ik heb echt helemaal niks te klagen. Goh. Ik kan me niet uh, herinneren dat ik ooit zo positief geweest ben. En dat ik me ooit zo positief gevoeld heb eigenlijk de laatste tijd. Lekker. Ja, nou nee, ja, goed. Alles gaat gewoon lekker. Dat is misschien een mooi moment om nu af te sluiten. Dan gewoon lekker positief afsluiten, toch? Ja, nou goed. Ik heb dus twee leuke dagen gehad. Ik uh, ga lekker nog even onder de douche. Ik ga nog even lekker een uurtje ga ik, uh, op de bank hangen. Of lekker een beetje, een beetje rustig... Uh, Rustig avondje er nog van maken. Beetje tot rust komen. En uh, ik zou zeggen, uh, ik hoor jullie de volgende keer wel weer. Hey mensen, fijne avond en ik spreek jullie later.